Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dit is Eva de Jong met het NOS journaal. Op een bouwterrein in IJsselstein zijn vier grafheuvels uit de Romeinse tijd gevonden. De eerste resten werden begin dit jaar ontdekt toen de gemeente begon aan de bouw van een nieuwe gemeentewerf. De grafheuvels die nu zijn blootgelegd stammen uit de tweede eeuw na Christus. Volgens archeologen is het uniek dat de graven nog intact zijn. Er zijn behalve menselijke resten ook schalen, een kruikje en een groot bord gevonden. Mogelijk liggen er nog meer graven op het terrein. De archeologen denken dat de begraafplaats hoort bij een Romeinse nederzetting in de buurt. Het CDA zal vandaag in de Kamer de aanleg van supersnelwegen bepleiten. Dat zijn wegen waarop het doorgaande verkeer geen last heeft van in- en uitvoegend verkeer. De bestaande snelwegen zouden moeten worden verbreed, waarbij de binnenste banen voor het doorgaande verkeer zijn. Het lokale verkeer kan van de buitenste stroken gebruik maken. Eerder stelde de VVD dit al voor. De aanleg kan betaald worden uit de opbrengst van de kilometerheffing, zegt het CDA. Steeds minder Nederlanders treden in het huwelijk. Dit jaar trouwen er zo'n 72.000 stellen, evenveel als het dieptepunt in 2005 en 3.500 minder dan vorig jaar. Volgens het CBS komt de afname door de economische crisis. Mensen die wel trouwen doen dat op steeds latere leeftijd. Het aantal echtscheidingen is de afgelopen vijf jaar stabiel gebleven. Dat zijn er ongeveer 35.000 per jaar. Een dorp in het noorden van Australië heeft te maken gekregen met een invasie van wilde kamelen. De dieren waren op zoek naar water en vernielden in het dorp Docker River van alles. Een regionale minister zegt dat de toestand door het beleg van de 6000 kamelen kritiek is. De 350 bewoners zouden hun huis niet meer uitdurven. Een lokale bestuurder heeft om onmiddellijk ingrijpen gevraagd. Het weer. In de loop van de dag gaat het regenen. Aan zee staat een harde tot stormachtige zuidwestenwind. Middagtemperatuur rond 12 graden. Morgen minder wind, meer buien en wat kouder. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu Inspiratieradio. Fluister de wij doen.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 Uh, wat ik nu geloof is dat je absoluut geleid wordt uh -huh. en dat er veel meer uh, moois in de toekomst ligt dan, dan je ooit kunt verwachten. Wat geloof jij in het universum? Of ja. geloof jij in een God? Nou, voor mij is God is natuurlijk een lastig woord voor velen. Uh -huh. En um, het is maar hoe je het vertaalt, voor mij is het een heel positief woord. Maar uh -huh. het is meer de, de um, universele, allesomvattende kracht, energie, verbinding uh -huh. die er is. En daar zijn wij maar een.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 Uh, voor mij, ik, ik, het is meer een, een richting die, waar ik het verhaal omheen uh, uh, bouw. wat je gebaseerd heb. op jouw, ja, op jouw meer ervaring. Meer op mijn eigen ervaring. Ja. En, uh, en zeker ook uh, uh, uh, dat stuk van echt jezelf zijn. Mm -hmm. Dat is heel belangrijk. Want anders ga je bijna leiderschapsprincipes van een ander.